Dit is de Canada Draai, aflevering 5. Dag beste kerel, genaamd Loderoels. Dag goede vriend, genaamd Floris D'Alemans. Hoe gaat het? Goed, ik ben bier aan het drinken. Ah, wel, ik ook. Is het echt? Ja, ik weet niet of we het... merken mogen noemen. We zitten uh, niet op Daan. de antenne natuurlijk. Maar ja, jij natuurlijk wel. Ik ben, uh, ik ben aan, een, aan een vedette aan het sabberen. Ja, ik heb een Stella Artois voor mij staan. Dat is wel het enige Belgische bier dat hier te verkrijgen is. Een Stella Artois, eerlijk waar. Ja, echt waar. En het smaakt mij, moet ik eerlijk toegeven. Ja, ze zeggen, waar die Stella staat, dat daar jou thuis is. Dus dat zal wel kloppen zijn. Ja. <laughs> Als statement kan dat tellen natuurlijk. Hè. Dus uh, smakelijk, uh, school, santé. School, hoe is de week geweest, jong? Uh, de week is pijnlijk geweest, Floris. We moeten daar redelijk in zijn, jongen. Ik, uh, ik, ik ga even laten horen. Kijk, wacht, ga even op de microfoon. Ik weet niet of je, of je het hoort. <laughs> dat maar is dat. dat? Dat is uh, de, het chipsverband <laughs> rond mijn linkerhand en eigenlijk ook een flink stuk van mijn arm. Ik heb, oh nee, dat is niet ik waar. Ik heb mijn vinger gebroken. Jawel. Het is uh, de ringvinger aan mijn linkerhand. En het is belachelijk gegaan. Uh, ik zal je kort vertellen hoe het gegaan is. Uh, afgelopen zondag uh, gingen wij op een ijskoude dag um, hier een beetje verder in een groot park sleeën met de kinderen. Uh, en ik ging um, met, met Fran, onze, onze uh, jongste dochter, uh, van een berg uh, glijden op een, op een soort plankje. Een, Mijn een sleeën is niet echt, is eigenlijk een plankje. En we gingen heel hard, de sneeuw was, was stijf bevroren en, en we gingen heel hard naar beneden en we, we, we dreigden van, uh, van een overkop te gaan. En ik kreeg toen het briljante idee van met mijn handen bij te sturen en te remmen met mijn handen. Dus je, je kan je de scène al inbeelden, uh, tegen 60 km per uur uh, van, een, van een ijsheuvel afgeleidend mijn handen naar buiten en uh, sturen, proberen te sturen. En ja, plots uh, zei er iets krak en plots uh, voelde ik een vreselijke pijn in mijn linkerhand. Ik ben ergens in een, in een gat terechtgekomen, of ergens met mijn hand op een, op een heuveltje gestoten of zoiets. Ik weet het niet, het ging allemaal veel te snel. Maar the fun was over, I can, uh, I can tell you. Je zegt een, een behoorlijk groot, grote gips aan je arm. Kun je dan gaan werken of zo? Of zit je thuis? Uh, nee, nee, ik, ga, ik kan gaan werken. Het is uh, van iets onder de elleboog tot uh, ja, mijn hele hand. Ik heb twee vingers vrij, dus mijn, uh, mijn wijsvinger en mijn duim zijn vrij. De rest is ingekapseld. En uh, een mens gaat pas zijn linkerarm en linkerhand appreciëren, Floris, als, uh, als je ingekapseld zit in, uh, in, uh, in gips. Want het is ongelooflijk hoe, hoe weinig je nog kunt doen. Zelfs een, ja, kijk, zelfs dat flesje Stella openen, dat is al moeilijk. Kun je nagaan, hè. En hoe lang moet je met die gips rondlopen, denk je? Vier weken. Uh, ik heb proberen te onderhandelen met de dokter, maar uh, met dokters valt er uh, over het algemeen niet te onderhandelen. Um, er was ook geen andere mogelijkheid, um, geen andere mogelijkheid dan dat gipsverband. Dus. Hij mag eraf op 30 maart. Telde ja. dagen. Hier is deze week nogal wat nieuws geweest over een hele oude scheepsramp. Want het was precies 25 jaar geleden dat de Herald of Free Enterprise kapsijsde. En uh, het land werd toen opgeschrikt... In 1987, maar ik schrok deze week ook wel dat dat al 25 jaar geleden is. Jong. 25 jaar, en het was uh, een van de eerste um, nieuwsfeiten die ik mij bewust herinner. Ik was toen, wacht eens 87. ik was toen 12 jaar oud. En ik herinner mij dat dat, dat een van de um, eerste nieuwsfeiten, de eerste grote nieuwsgebeurtenissen was, die ik bewust heb meegemaakt en waarvan ik echt dacht van, wauw, dit is echt groot nieuws, misschien is daar mijn liefde voor nieuws gegroeid. Nou, er kwam deze week in het nieuws dat het uh, dus 25 jaar geleden was dat er intussen ook veel veranderd is aan, aan, aan, aan de hele scheepvaart en aan de manier hoe die, die ferries werken, dat dat allemaal veel veiliger geworden is. Maar ja, nog maar een, een, een paar weken eerder of een paar maanden eerder was er ook nog een ferry in het nieuws, die Concordia, die daar in, uh, in Italië gekapseisd was, of dat de Italiaanse schil uitkapseisde. Um, dus ja, dat bewijst dat het nog altijd aan, aan menselijke fouten kan liggen, zoals het destijds bij de Health of Free Enterprise ook al uh, het geval was. En, en, en ze kunnen het nou wel veiliger proberen maken, maar uh, dat schip een paar maanden geleden bewees dat het toch nog altijd niet, uh, niet onmogelijk is om zo'n schip te kelderen. Ongelukken zullen altijd gebeuren en er is goed en er is slecht nieuws wat dat betreft. Het slechte nieuws is dat dat inderdaad toen gebeurd is en dat er bijna 200 uh, dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Maar het goede nieuws is, Floris, is dat we 25 jaar later nog eens een geweldig klankfragmentje daarover kunnen laten horen. Uh, en ik zou je iets willen laten horen um, wat toen destijds die avond van de ramp in het uh, BRT-journaal, zoals dat toen nog heette, werd uitgezonden. Ik weet niet of je je dat herinnert of je dat ooit gezien hebt. Dat was Tuur van Wallendaal, ondertussen ook uh, overleden. Tuur van Wallendaal uh, deed toen rechtstreeks verslag vanuit Zeebrugge. En stond uh, in de ijskoude uh, vrieskou daar uh, te wachten tot Bavo Klaas het interview had afgerond met Miet Smet in Brussel in de studio. En um, ja, Bavo bleef maar interviewen, bleef uh, Miet Smet maar interviewen en ondertussen stond uh, Tuur van Wallen zich vreselijk... Uh, Restelijk op te winden over het feit dat hij die, dat die niet op antenne kon. Uh, moet eens nog eens meeluisteren naar dat fragmentje. Bij ons in de studio, Miet Smet, Nationaal Staatssecretaris voor Milieu. Mevrouw Smet, wat doen in de studio? Hebt u aanwijzingen dat er van die gevaarlijke dingen ontsnapt zijn uit het schip en nu rondzwalpen op zee? Uh, men, men vermoedt dat er een aantal vaten inderdaad vanuit het schip in zee terechtgekomen zijn. Oh, ze zegt het zelf. <laughs> in die die vaten. Open zouden gaan, dan zeker. Daartoe beperkt u zich voorlopig op de hoogte gehouden worden. Allee, het verdomme uit op zich. Er kan ook gemeten worden op een bepaald ogenblik, maar voorrang op dit ogenblik, ten gevolge van de aard van de ramp. Zij er lijven het vertellen. Moet het strand niet bewaakt worden om bijvoorbeeld spelende kinderen te waarschuwen? Spelende kinderen op het strand te waarschuwen. Klaas wat is komen zien. Kinderen bevrezen hier op het strand. Dank u wel, mevrouw Smet. En om dit journaal af te sluiten, dames en heren, proberen we nog even rechtstreeks contact te krijgen met collega Tuur van Wallendaal in Zeebrugge. Aan hem de vraag of hij daar ter plaatse nog nieuwe gegevens heeft kunnen verzamelen. Inderdaad, Bavo, wij hebben hier. Het beste stukje vind ik dus helemaal op het einde, dat verschrikkelijke contrast met die seconde daarvoor waarin hij zich in taand waren op zijn is. En dan, uh, als hij dan live moet... Uh... Inderdaad, Bavo. Inderdaad, Bavo. <laughs> geweldige, geweldige uit, uh, ja. Het nieuws, dat is iets geweldigs. Ik heb ook nog een bulletin. This is the news and now a very important news sting. I'm a newsreader and these are the headlines in order. First, the main local news story followed by another sting. Next, a large national news story and another sting. And finally, an international item that possibly won't interest you as much. Largest sting to finish it all off. Good afternoon, morning, evening it's the time. Now, the first of those headlines in more detail. Our lead story today involves a local group who are campaigning against something that could affect you or someone you know in the future. With even more detail, here's a young-sounding lady. I'm here with more detail on this story. I'm used here because a different voice makes it sound as though I'm a specialist in this particular field and have managed to source some previously unavailable information. To back this up, I asked a man a question. And here is my comment. From the bit of research I did, I'm now able to challenge the man's comment before handing back to the original newsreader after this unnecessary jingle. unless Alessa's story is building in an area further away from you and therefore not of such immediate importance. So no dramatic news tabs here, just this one to separate it from the international story news here's a male voice thanks to the newsreader for me as i begin in a noticeably more casual manner after all this is just a sport not to be taken too seriously i have a football story to start with as that's a big audience puller and this quote from a professional football manager yeah well obviously this is where i come in with a comment about the game that just took place i make an off-the-cuff comment before analysing some other sports and handing back to the newsreader after this stab een wrap-up of de main stories, even though je hem al een paar minuten ago. Ik emphasize de main story in mijn tone of voice. En nu de weather nacht, deze weather jingle: dry comment about how shit the weather is in our part of the world before signing off with a reminder that the news will be on again in one hour. <laughs> en weet je wat nog het ergste is van allemaal? Dat is nog. Redelijk levens echt gedaan. Ja, het is het zou, Ik denk, Floris, als je het nu zou copy-pasten op een, op een bestaand commercieel radiostation in Groot-Brittannië, uh, dat niemand het, of de meeste mensen het niet zouden merken. Weet je, de radio staat gewoon op op de achtergrond en uh, ja, er is muziek en dan hoor je iemand het nieuws vertellen. Ik denk dat het, dat het niet zou opvallen. Ja, ik hoor ze dat trouwens zeggen. Uh, dat uh, het, uh, het nieuws afsluiten met het weer, dat gaan wij vandaag ook doen... Dat is voor straks. We hebben uh, vorige week, toen we de items uit onze mouwen aan het schudden waren, beslist om ook elke keer een weerbericht te doen. Dus dat gaan we vandaag ja. in de Canada ook doen. Maar dat voor straks. Ik ga nog eens van mijn pintje drinken, Floris, ondertussen. Ja, drink ja. nog eens van je pintje. Ik ga dat ook doen. Het is lekker. Zo'n uh, ja. goed Belgisch bier. Wordt dat geïmporteerd, Ginder, of wordt dat ter plekken in, in elkaar gedraaid? <laughs> Ik hoop niet dat dat ter plekke in elkaar gedraaid wordt, want uh, dat zou een beetje gek smaken. Maar het, het wordt geïmporteerd. Er staat op... Uh, wacht, hoor. Uh, ja, kijk, NV InBev Belgium, uh, 21 Boulevard Industriel Brussel, imported from Belgium, Leuven, Stella Artois Leuven. ja voilà, uh, the uh, real yeah. deal. The real deal, ja. Yeah. Maar het is wel duur, het is heel duur het bier hier. Ja, wat vragen ze daar zo voor een, voor een Stella? Bah, dit, dit flesje nu heb ik in een 12-pack gekocht en dat was iets van een 25 dollar voor twaalf flesjes bier. Hoe maar. Dus, um, ja, dat is heel duur. Maar als je dit gaat drinken op restaurant of op café, hier in Moncton, dan betaal je dus 6-7 dollar voor zo'n voor zo'n zo flesje Stella Artois. Ja. Voor hetzelfde flesje. Ja, geniet er dan maar van, zou ik zeggen. <laughs> Stans volgende vooruitzichten voor Moncton New Brunswick. De komende dagen blijft het redelijk zacht voor de tijd van het jaar. Met vooral op maandag uh, zeer warme temperaturen rond 12 graden en lichte bewolking. Met uh, dinsdag mogelijk kans op een lichte sneeuwbui en een uh, dagtemperatuur van 1 graad. Te België zal het vannacht vooral zwaar bewolkt zijn. Ja, het is hier laat avond intussen. Hè. Zwaar bewolkt zijn, wat motregen hier en daar en ook nevelig. Het uh, blijft 2 of 3 graden qua minima deze nacht en... Het weekend wordt hier grijs, motregen, aan de kust mogelijk wat mist van over de zee en het eh, blijft ergens tussen de 8 en de 12 graden met een matig windje. Dus ja, dat is eigenlijk geen weer. Hè. Op wat trekt dat nu eigenlijk? Ja, ik, ik zou tekenen voor dat weer. Hè. Sorry, maar, man, maar 12 graden uh, de hele tijd. Ja. Daar teken ik voor tegenwoordig. Als je dan toch zo afgesloten zit, hè, daar in je sneeuw, <laughs> heb je nog goede Canadese muziek gehoord. Ah, dat is waar, je hebt mij vorige week um, attent gemaakt op, uh, hoeveel was het, 130.000 groepen of zoiets, die uh, tracks op CBC Radio 3. Nee, ik heb eerlijk gezegd geen tijd meer gehad um, om, om dat te onderzoeken en om uh, te leren, maar ik heb zo het gevoel dat jij mij nu een nieuwe groep gaat voorstellen, niet? Ja, vorige week zaten we nog uh, bij jou in de buurt eigenlijk, in Halifax, met, uh, met Sloan, en uh, die mannen zitten nu in Toronto. En die stad daar gebeurt alles blijkbaar, want uh, de Great Swimmers die opereren ook vanuit Toronto. Die komen ook oorspronkelijk niet daar vandaan. Die komen uit uh, Ontario, Wayne Fleet, uh, vlakbij de Grote Meren. En die band heet The Great Swimmers, dus uh, de link daar is duidelijk denk ik. Um, ze maken heel knappe melodische folkrock en hun zanger heet Tony Dekker. Dat is volgens mij ook een import Canadees, uh, misschien van de vorige generatie of zo, wie weet. Het zou wel kunnen, dit is van de Great Swimmers. Everything is moving so fast. Thing is moving so fast. Van de Great Lakes swimmers schijnt zeer bekend te zijn in Canada. Ik ken ze vooral van hier. Ik wist mm. eigenlijk al dat het Canadees waren. Het, het is waren. een schoon liederkend Floris, maar uh, het, het, het is niet bij mij bekend. En zoals ik vorige week zei, ik moet daar dringend iets aan doen, maar elke week een beetje meer. Hè? Nou, als ik op deze manier jou ook een beetje ga bijscholen. Graag gedaan. We hebben het weer gehad. We hebben nu de muziek gehad, Floris. En ik herinner mij van vorige week dat we de, de, de rubrieken uit onze mouw schudden. Uh, als waren het gipsverbanden die, die rond, rond ons arm zijn gebracht. Maar uh, Ik herinner mij dat we iets uh, rond Google Street View gedaan hadden. En dat we elke week een, um, een locatie gingen zoeken. En vorige week uh, heb ik jou Steve's Diner laten zien. In Riverview. Aan de overkant van Het Water. En jij ging iets zoeken in, uh, in Sint-Niklaas, geloof ik nu. Hè? Ik heb ook een linkje deze week. Ik zal hem nu in je Skype-venster plakken. Kijk, het is een link naar Google Street View, zoals we vanaf nu elke aflevering gaan doen. En uh, kijk maar eens wat je daar ziet. Het is het mooiste rondpunt van de stad Sint-Niklaas. <laughs> wat mij meteen opvalt is... Uh, het is weer even uh, televisie spelen op radio nu. Dus voor de mensen die aan het luisteren zijn, ga gerust naar draai.be en daar kan je, kan je meekijken. Wat mij meteen opvalt is dat die, die, die geweldige rode postbus aan de rechterkant van het scherm ja. Uh, en dan zie ik nu uh, ja, een rondpunt en uh, dat is dus Hartje Sint-Niklaas eigenlijk. Dat is Hartje Sint-Niklaas, ja. Er is niks zo banaals als een rondpunt. Als je dan toch een rondpunt nodig hebt, maak er dan meteen een mooi rondpunt van, zou ik zeggen. En dat is hier wel geslaagd. Hè. Je had gezegd vorige keer, zoek eens een mooi plekje op in, in Sint-Niklaas waar, waar ik woon. En uh, voilà, ik kom hier regelmatig voorbij, dat is zo'n rondpunt waar vijf straten op uitkomen... Dus behoorlijk druk nog eigenlijk. En het is eigenlijk altijd een plezier om daar, uh, om daar langs te rijden. Uh, vooral omdat ja, de bakker waar wij gaan is daar niet ver vandaan. Uh, de muziekinstrumentenwinkel waar ik mijn inkopen doe is daar vlakbij. Mm -hmm. De lekkerste uh, ijsjes van heel Sint-Iklaas worden in een van die straten gemaakt. Uh, de winkelstraat is om de hoek. Uh, de plek waar ze een van de tofste zomerfestivaletjes doen is ook een van de straten die uitkomt op dat rondpunt. Dus ik kom daar eigenlijk wel heel erg veel. En het is bovendien ook een, een, een mooi stukje sint niklaasse en evengoed Belgische geschiedenis, want je ziet daar ja. in het midden van dat plein zo'n mooie gouden engel staan. Ja, even inzoomen of ik het wat beter kan zien, ja. Ja, die gouden engel die je daar ziet is het Roliersmonument. staat in het midden van, van sint niklaas in dat, op dat rondpunt. Het is ja. ooit opgericht om de 75-jarig bestaan van België te vieren. Kun je nagaan hoe lang dat al... Geleden is het werd onthuld in 1906. En uh, ene Benedict Roliers, die heeft in wow. uh, 1831 een essentiële rol gespeeld bij de onderdrukking van de orangistische bezetting. Ik lees het ook maar af. Ik, ik wil net zeggen, volgens mij ben je nu aan het citeren <laughs> het Wikipedia man. <laughs> wel, nee, maar die, die Roliers is wel een, een Sint Niclazenaar, die, die heel wat betekend heeft in het ontstaan van België. Uh, ja, het uiteenvallen van de Nederlanden en de onafhankelijkheid van België uh, wat hij daar precies gedaan heeft hij is zeer dapper geweest naar het schijnt ja. uh, en dat heeft hem een standbeeld opgeleverd in zijn geboortestad Sint-Niklaas en als je daar dan met de kinderen voorbij rijdt dan uh, beginnen die altijd te keren van vrolijkheid want dat is puur goud natuurlijk zo'n standbeeld dat, uh, dat spreekt vanzelf ja. <laughs> na, na de koper die stallen binnenkort de goud die stallen uh, dat soort standbeelden uh, meepakken uh, het, wat mij opvalt is uh, de typische ja, Vlaamse stedenbouwkundige uh, uh, en ruimtelijke ordening. En, uh, ja, ik zie dat bijvoorbeeld heel veel auto's uh, tegen elkaar staan. Als je even rondgaat op dat pleintje, zo, uh, weinig, weinig plaats. Nu zou je zeggen ja, weinig plaats vergeleken met hier toch. Het is weer even wennen uh, als, je, als ik het zo bekijk, die parkeerplaatsen en die straten. Zo. Ja, het, het beeld... Uh, het is een jaar geleden dat ik nog eens in België geweest ben, Floris. Dus het is, het is goed om, uh, om het nog eens te bekijken. En ik zal je even een, een primeurtje vertellen: uh, ik ga uh, terug naar België. Uh, ik zal daar zijn. Of, uh, ik vertrek over enkele dagen. Dus dat is dan als deze podcast uh, online komt, uh, ben ik daar al. Uh, en ik kijk er eigenlijk wel naar uit, omdat het inderdaad een jaar geleden is. En uh, ik heel benieuwd ben naar. Ja, ...wat het gevoel zal zijn om terug te zijn, weet je. Het is, het is ondertussen een jaar geleden. Dus. Ah, wel, dat is heel fijn nieuws. Uh, zullen we dan een, een, een koffie gaan drinken bij gelegenheid? Ja, nu bijvoorbeeld? Ja, dat okay. is een zeer goed idee. Het is geen Team Hortons bij ons, hè, dus. Nee, het is uh, VRT-koffie uh, waarschijnlijk. Het is VRT-koffie. Oké, okay, okay. um, kom af, wacht. Okay, ik, kom ik, af. Zijn je, ik zijn je over en we zien elkaar aan de koffiemachine. Oké. Okay. Allee, hier ben je. Dat ging vlot. Die vlucht naar uh, de cafetaria van de VRT... Dat is tegenwoordig is dat niks meer, hè? ik bedoel, intercontinentaal vluchtje in een paar seconden, dat is allemaal goed geregeld. Dus... De VRT-meslode, herken je het nog? Ik herken het, Al zijn er wel een paar dingen veranderd. Het is iets blitzer geworden. Uh, het het flesje groen bijvoorbeeld uh, is een verbetering. Alhoewel, nu ik dichterbij kom, trek ik die woorden terug. Er staan nu prentjes, zie ik, van, van, de, van de menu's. Dat is ook... Oh, een vitrinekast, kijk eens aan. Ja, het eten wordt nu uh, elke dag uitgestald in porties, zodat je kunt zien wat je te eten krijgt. Ja, we gaan even voor de mensen die, die kunnen dat niet zien natuurlijk. Er is spaghetti blijkbaar en er is een soort weekmenu, een soort onbestemde vis. En een vegetarische schotel ligt ook nog, ja. ja. Het, is, uh, het is mooi eigenlijk, ik vind het mooi. Was het in jouw tijd al zo dat de koffie gratis was? Um, ik denk dat dat net veranderd is als ik vertrokken ben. Um, ik, ik herinner mij nog dat ik, dat ik moest betalen voor de koffie, maar dat is nu niet meer het geval. Of, of, nee, nee, de koffie is nu helemaal gratis, we moeten wel nog... Een, een beker hebben om die koffie ja. in te doen? Dus hoeveel breng je een eigen tas mee, maar dat heb je niet op zak zeker? Ik, ik wil net zeggen, kan jij voorschieten, want ik heb, ik, ik heb dus niks bij. Hè. Ik ben hier uh, als landloper, hè. ik heb Canadese dollars bij, maar die zullen ze niet aanvaarden, veronderstel ik. We kunnen dat proberen, maar ja. misschien moeten we gewoon uh, okay, wacht, tw tw op? twee bekers kopen voor de, de volle 10 cent per stuk oh. en dan, uh, dan vullen we die met gratis koffie. Er is trouwens nog altijd ijscreme te bekomen. Hè. Ja. Heden, heden ijscream te bekomen. <laughs> wat er ook veranderd is aan de koffie zijn de machines die de koffie maken. Wacht, die, die herinner ik mij nog. Tijdens mijn laatste weken zijn die geïnstalleerd. Dat is, die, die, zijn heel, die komen mij heel bekend voor, dus die denk ik dat hier al stonden. Dat zijn fantastische machines, we zullen ze direct eens vullen. Wat mag dat zijn voor jou? Uh, wat, wat, wat was mijn favoriet hier weer? Wacht, ik moet eens nadenken. Was dat met melk? Dat was, uh, nee, doe maar een, um, een grote beker cappuccino. B bestaat dat? Dat bestaat, dat zullen we eens maken. Hè. Voilà, twee dikke koffies, schoon. Santé. Wat, wat mij nu weer opvalt als ik in de mes kom, op de dagen dat er spaghetti en frieten zijn, dan loopt die mes meteen bij opening vol. En ik herken dat nu opnieuw. dat dus, is blijkbaar uh, een soort aantrekkingskracht die dat uitoefent. En ik zie nu al tesula, het is het kwart voor twaalf, en de mensen schuiven al aan. Dat is geweldig eigenlijk. Hè? Ja, we hebben fantastische frietjes, en we ook fantastische spaghetti. Ja, die frietjes oké, okay. die spaghetti, daar durf ik van mening te verschillen, maar... wat dat ik had, hè. dat verkocht kan Hoe is het met jouw hand, eigenlijk? Ah, wel, het gaat nu heel goed met die arm, omdat jij er net iets op geschreven hebt. Dat is één. En twee, ik tel de dagen tot die draf mag. Dat is 30 maart, dus dat is nog vanaf nu te rekenen een dikke twee weken. Uh, maar het is, het is vreselijk eigenlijk. Ik bedoel, het valt wel mee, maar het is, het is gewoon... Mijn mobiliteit is naar de knoppen, tekenen ja. en zo. Wat heb ik erop geschreven? Uh, Liefs, Floris met drie kruisjes erbij, Schoenaai. Schoenaai, ik zal het op de site zetten, dan kunnen de mensen meegenieten van jouw prachtige plaaster. Zit u, school is echt. Ga even van mijn koffie drinken, wachten. Ja, jouw oude biotope, de, de nieuws- en sportafdeling van de VRT. Ja, de zeteltjes. Ja. Zoals we zeggen, voor de mensen die hier nooit geweest zijn, hier staan uh, in een hoek van de nieuwsredactie een paar van die grote, zachte zetels waar formele en informele gesprekken plaatsvinden. En uh, ik ben hier wel op een, op een vreemd moment toegekomen, moet ik eerlijk zeggen. Want moeten de mensen misschien zeggen welke datum het is? Het is vrijdag 16 maart als we dit opnemen. En ik ben hier toegekomen net voor 11. En uh, met dat vreselijke busongeluk in Zwitserland, in het achterhoofd is het dus vandaag die, die nationale rouw. En uh, ja, het, was een, het was een heel vreemde, beklijvende sfeer als ik binnenkwam. Want iedereen stond hier ook rechter. Je kon een speld horen vallen. Was... Ja, je kwam hier net om 11 om, om uur of net daarvoor toe? Wel, ik kwam hier net om 11 om uur toe. En, en je merkte al dat, er, dat de mensen begonnen recht te staan. En, en, en tegen 11 uur stipt, twee minuten nadat ik mijn jas had, uh, had aan de kapstok hangen hier, uh, werd het muisstil. Uh, het was, was zeer aangrijpend, moet ik toegeven. Ja. Ja, je bent hier eigenlijk toegekomen in, in België uh, de ochtend waarop iedereen hier het nieuws vernam. Heb je intussen al... Uh, gehoord of dat in, in Canada ook uh, zo'n zo impact had? He, hebben ze dat daar in het nieuws uh, gezien of zo? Absoluut, want ik, ik uh, ben hier geland op woensdagochtend en ik had mijn Belgische gsm, die ik al maanden niet meer had opgezet, met, in het vliegtuig toen we net geland waren, meteen opgezet. Het eerste wat ik kreeg was een nieuwsflits van de VRT uh, om dat te melden. Um, ja goed, die hele dag heb ik proberen dan toch het nieuws een beetje te volgen, want ik ben een blijven nieuwsfreak. En ik heb toen die avond ook, of die nacht eigenlijk, naar het Canadese tv-journaal gekeken op het internet. En daar was het ook het hoofdpunt... Uh, Vier minuten. Ik heb de, de, de, de minuten in, het, in, in de gaten gehouden. Ze hebben vier minuten gewijd. Het was een, een, een eerste item in het journaal, wat, wat toch uitzonderlijk is voor, uh, om daar vier minuten buitenlands nieuws aan te wijden. Dus uh, ja, het is overal, ook in alle kranten en zo. Dus het, het, is echt wel, ja, het heeft een impact, een, een nooit gezien impact natuurlijk, zoiets. Hè. Vrijdag 16 maart vandaag. Tot hoe lang ben je hier eigenlijk nog? Ik ben hier tot woensdag, volgende week woensdag, en dat is uh, de 21e maart denk ik. Dan vlieg ik uh, s ochtends terug naar België. Ja, druk programma zeker, want ik kan me inbeelden als je zo voor een paar dagen naar uh, je oude moederland komt, dat iedereen aan je vel hangt. Ja, op zich vind ik dat niet erg, maar het is wel een feit dat, dat mijn agenda nu chockvol zit en dat mijn, mijn dagen echt van uur tot uur uh, geregeld moeten worden. Um, ja, ik vind het op zich niet erg, maar het, het is van, ik, je wordt geleefd op zo'n moment. Hè. Je, je gaat van daar naar daar en je moet naar daar. en Je hebt familiebezoek en je moet naar Ik heb een aantal afspraken in Brussel straks nog. En, en uh, maandag moet ik dan uh, ook nog een andere afspraak gaan doen. En zo. Voor je het weet zit ik terug op het vliegtuig en uh, ga je naar Canada om uit te rusten eigenlijk. <laughs> Maar het is in elk geval plezant om je nog eens terug te zien, want al dat, dat geskype en zo, dat is wel geestig. Want we doen dat graag eens, van die technologische dingen opzetten en over lange afstand praten, alsof we naast elkaar zitten, maar... Nu ik jou zo naast mij zie zitten, ja. ik vind dat toch ook wel geestig eigenlijk. Ja, en dat, dat heb ik inderdaad beseft als je nu mensen terugziet die regelmatig op de Skype zitten. Godzijdank dat er Skype is. Laat ons duidelijk wezen, maar het is toch niet hetzelfde als uh, samen naar de VRT mes stappen en een, een echte verse koffie halen om maar iets te zeggen, dat is toch, uh, dat is toch fantastisch. Ik zal jou zo'n machientje opsturen en dan is het net alsof het uh, thuis is. Dat is goed. Goed, zeg uh, met je druk programma, werk het af zou ik zeggen. Um, Goede terugrit, want we gaan elkaar ja, na, na dit zetelmoment ook niet meer zien. Hè. Of een ter, goede terugvlucht moet ik eigenlijk zeggen. Ja, de, de, uh. de, de, de podcast, we houden contact via de podcast. Hè. Dit zal waarschijnlijk uh, enkele dagen na deze opname uh, online komen. En dan kijken we alvast weer uit naar de volgende podcast. Absoluut. Allee, tot, tot in de draai. Hè. Ik wil net zeggen, Floris, tot in de draai. Man.